Alleen als Israël Gaza volledig bezet... lukt het om Hamas definitief te verslaan en alle gijzelaars vrij te krijgen. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu tegen internationale journalisten. Hij wil Gaza niet permanent innemen. Als Hamas is ontwapend, dan moet een Arabische troepenmacht het gezag overnemen, vindt hij. Netanyahu zei ook dat hij meer noodhulp aan Gaza wil leveren... door beveiligde corridors te maken voor vrachtwagens... En de Israëlische luchtmacht zal vanuit de lucht noodhulp boven Gaza afwerpen. Vitesse gaat de komende week met de KNVB praten over de toekomst van de club. Vorige week verloor de Arnhemse club definitief de proflicentie... en komt dus niet meer uit in de eredivisie. Een van de investeerders van Vitesse wil met de voetbalbond bespreken... op welk niveau ze komend seizoen kunnen uitkomen. En ook wil de club praten over een mogelijke terugkeer naar het hoogste niveau... via het avontuurvoetbal. Waarschijnlijk komt de tweede hittegolf van de zomer eraan. Vanaf dinsdag ligt de temperatuur in het zuiden ruim boven de 30 graden en is het tropisch warm. Plaatselijk kan het 34 graden worden. Woensdag en donderdag kan het nog wat warmer worden, maar dan neemt ook de kans op buien en onweer toe. In de periode daarna draait de wind en koelt het weer af. Het weer voor vanavond en morgen dan. De avond en nacht verlopen helder. Het koelt behoorlijk af naar 8 tot 13 graden en er kan wat mist ontstaan.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 I plan each other course, each careful step along the highway.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 ik zou zeggen, gooi er maar in. Sluit ik mijn oren? Ja, dan hoor ik helemaal niks meer. Uren <tieden> waren er niets gebeurt. Geven hij thuis de tijd te doden? Speelt Monopoly, poker en passion. Want wat heeft die aan een kans Ik heb geen zin me nu al Ja. ja, het deed mij eigenlijk denken aan de tijd dat ik bij de ambulance dienst nog... Het was zo tekort op personeel dat we zes dagen in de week werkten. Dat is gewoon 40, 50 man. Dat ging maar door natuurlijk. En dat was... Ja, dat, daardoor heeft het mij denk ik... Is me er altijd bijgebleven. Ja, mooi. En uh, ik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 Stemmen samen. Is, ja. Daar ja, maak ik er gewoon indruk. En die en, tekst uh, gewoon ook, hè? Ja. Hoe kom je erop? Het is uh, geniaal, vind ja. ik. Ja. En een uh, grappige kwinkslag ja. af en toe de, tussendoor. Ja, het, ja. het cabaret, maar er zit ook een hele serieuze ondertoon in. En dan is in het volgende lied misschien nog wel meer. dan is uit de show ingenaaid en gebonden. Dat gaat hoofdzakelijk over boeken. Maar er zit een nummer in dat heet Vogelvrij. En dat gaat over een, een jonge dame die.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 That bottle Altijd even gelachen. Want... Ja, hoe moet je een nummer stoppen? Heb je gewoon oplossing voor gevonden? Ja.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 Doet er nou, ja, ja. Jij weet waarom een oeievaar op één been staat, hè? Nee, ja, geen idee. Als hij ze allebei in valt hij op zijn bek. Ja. Maar dat heeft en van ook... hoog, hè? Want... Ja. <lacht> en uh, uh, Jetra Tull heeft grote, bombastische nummers gemaakt. Ze spelen nog steeds, ze zijn er nog steeds. Uh, maar waar we naar gaan luisteren, een heel kort nummertje uit... Uh,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 Hij is met Nurshi. Ja, nou kunnen we. Dat gaat dus over een zustertje. Ja. Die wordt uh, nu de hemel ingeprezen, zo'n beetje. Ja, she toen stils mijn fever voor a while. Nou ja, ja, ja, ja, ja. Mooi, hè? dan moet ik even aan iemand denken. Zullen we dat maar even noemen? Ja, maar ja, ja. ja. Het is een aan, uh, luisteraars: Maria Dirkswager, Al van der Rijn. Ja. Oud en tot op de dag van vandaag uh, cliëntenbelangenvertegenwoordiger. Uh, doet heel veel goed werk in Alven. Dus eigenlijk is dit er nog over haar bestemd. Zo is dat. En een vaste luisteraar van dit programma van klink tot klank. Laat het, dus, het maar even gezegd zijn. En zo is het. Zo we vliegen heen en weer in ja. de tijd. Bed Heart, we hebben vaker in ons programma gehad. Geweldige zangeres, Los Angeles, Amerika. Um.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 With a dirty ace She leaves the light on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 Mij jaren zo trouw toevertrouwd, goddelijke wonder. Mijn dame, mijn vriend, mijn lief, mijn vuurwerk tot de dood ons scheidt. Nou, dat is ook een. Naam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 maar zijn muziek bestaat nog steeds wereldwijd. Een bombastisch groot nummer, prachtige clippen bij Michael Jackson met The Earth Song.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 Ja, en de natuur moeten uitputten en de hand ja. leeg roven. Ja. Van het rotgeld. Het van meneer Michael Jackson. Die overigens zelf ook oh, harde goed in de slappe was zat. Met dat, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, daar kon hij ook niks in doen. Want ze ja. platen werden goed verkocht. Komt kwam zelf binnen, ja. <laughs> ja. En uh, aan contrasten geen gebrek in dit programma. Maar dat maakt het juist zo leuk. We gaan naar heel iets anders luisteren. Het nummer naar, waar we naar gaan luisteren doet een beetje denken aan het startnummer van dit programma. Johnny Cash hè? Ja, het ja, het over Johnny ja. Kess. Ja. Een beetje de stijl van My Way van Herman Broodsels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 myself today to see if I still feel I focus